Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de vier lichamen van overleden Israëlische gijzelaars... die gisteren werden teruggegeven door Hamas, is niet van een gijzelaar. Het zou de moeder van twee kinderen zijn... maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het iemand anders is... Israël is woedend, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. Israël zegt dat Hamas zich hiermee niet aan de afspraken houdt, dat ze de deal hiermee in gevaar brengen. En ze zijn ook naar de bemiddelende partijen van die deal gestapt om te eisen dat Hamas alsnog zo snel mogelijk het lichaam van die vrouw vrijgeeft. Maar familieleden van Israëlische gijzelaars die nog niet terug zijn... drukken de regering op het hart om de boel niet te laten klappen. Volgens de planning moet Hamas zaterdag weer zes levende gijzelaars overdragen. Een spoedrit van de ambulance moet binnen een kwartier ter plaatse zijn, maar in 1 op de 10 gevallen lukt dat niet, dat meldt RTL Nieuws. Terwijl het doel is dat dat slechts in 1 op de 20 gevallen gebeurt. Vooral op het platteland, naar de grens, is de bereikbaarheid slecht. Er zijn zelfs meer dan 60 dorpen en wijken waar de ambulance er vaker na dan binnen een kwartier is. Een drukke week in Saudi-Arabië na de gesprekken over de toekomst van Oekraïne tussen Rusland en Amerika. Komen vandaag Arabische leiders samen in de Saoedische hoofdstad. Ze willen werken aan een tegenvoorstel voor het Gaza-plan van Amerikaanse president Trump. Hij stelt voor dat Gazanen naar buurlanden vertrekken, maar dat willen de Arabische landen niet. En India staat niet bekend om zijn wintersporten. Maar in het noorden, in het Himalaya-gebergte, is het wel heel populair. 400 sporters zouden daar dit weekend uitkomen op schaatsen, ijshockey en skiën... tijdens de Indiaanse winterspelen. Maar die worden uitgesteld omdat er te weinig sneeuw is gevallen. Dat weet correspondent Devi Boerema. Alleen al in januari is er 80% minder aan regen en sneeuw gevallen. En ja, de Himalaya waar Kashmir dus in ligt... dat betekent letterlijk de plek waar sneeuw huist en de aarde bevroren is. Maar deze winter is uh, Kashmir in plaats van wit groen. Ziet er niet goed uit voor het toernooi, want het koudste deel van de winter is eigenlijk al voorbij. Vanaf eind februari en maart wordt het warmer en gaan ze naar de lente toe. Het weer eerst nog bewolkt, maar later vandaag een beetje lenteachtig. Het is zacht, zo'n 14 tot 17 graden. Ook het weekend is het zacht. Morgen wel regen, maar zondag meer zon. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velzen om precies te zijn, de weg is staan nu dicht. Omrijden kan via de Velzertunnel in de A22. Op die A22 loopt het daarom ook vast van Beverwijk naar Velzen. Bij Beverwijk is de vertraging nu ruim 5 minuten. En verder ook vielen op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 Ja, dan ook als je dit hoort van, hé, hey, dat is lekker wakker worden. Ja. Ik sliep nog. Je sliep nog, ja. hè? ja. Ik ja. dacht, verrek ik, daar hebben wij je hoofdhakkers in huis wel ja, nee. Daar word je wel wakker van. Hè? Daar word je wakker van. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Smorgens deze morgen, Gerrie. Ja, goedemorgen, Charles. Goedemorgen. Hi, hey, Willem. Hi. Hoppie. Hey. Jongen, 14 dagen geleden, maar gaat de tijd sneller? Ja, ja, ja het lijkt wel 14 dagen geleden. Het lijkt wel 14 dagen geleden. Je verwacht het niet, hè? Nee, net, net als er twee weken om bent, hè? Ja. Twee, twee weken ben erom nu, Twee weken, ja. Ja. En twee Fritsen dood, hè? Twee Fritsen Frits. dood, Frits kort Twee Fritsen dood, hè? Twee Fritsen dood. nek, Korthal, al... al kort, ja, kort, ja. Kort, ja. Hors, al... Hartstikke ja. dood, ja. En, en, ja, ah, ja, en Frits Bolkenstein ook, hè? Ook, ja. ja vroeger maar vroeger waren wel prominent, hè? Ja, ja. Hè? ik in, heb met die Frits Bolkenstein... vroeger mee gebolkt, jongen. Alke bolke ik heb een geslok, knol, knol, jongen. Hey, hey. En dan kreeg hij een paard, kreeg hij van zijn vader, kreeg hij een paard? Een? Een hengst, kreeg hij. Ja. <laughs> ah, ah. Ja, omdat je... En, maar het was eigenlijk een merrie. Een ja, merrie? Nou raar je, Gerrie, hoe je die merrie genoemd hebt. Ik heb geen idee. Christmas. Merry Christmas was dat. Merry Christmas. Oh, ja. vandaar. Ja. ja. Ik, ik, ik, okay. hoor, ik hoor het allemaal weer. We beginnen gelijk alweer weer met een ja. dikke Ja, ik dikke ben, verwar, ben een beetje ver, verward vanmorgen. neem niet kwalijk. Wat ben je? Ik ben, ben, ben, ben een beetje verward. Ja, dat ziet er de, ook wel een beetje uit. Ik haal de dingen een beetje door elkaar al Ik kreeg net al een berichtje van iemand die stuurde een... Uh, ze kijken al naar ons. Ja, oh. En we zwaaien zo. Oh, dan moet ik ook... wel oh ja. En we zwaaien. Ja. hey hé. Hey. Die zegt al van, hebben jullie elders Presley in... Uh, wie is dat nou weer? Dat is die, uh, die uh, ja... Is van de King Paper. Laat, laat, laat, laat. Petra, ja. je maar niet horen van wie is dat. Nee, want... Ah, nee, dan is het gebeurd. Als ze dan oh, nou. fan, komen, he? dan dat ze daar een keer weer eens af komen, dan zoeken ze je op. Zij nou, draai er maar wat F? van hem, hoor. Wie, wat? Van Elvis, toch? Wat, wat is er mij? Petra, daar is er toch een fan van? Een fan? Een fan. Schijnt, schijnt, weet het schijnt, men twijfelt, maar het schijnt dat zij een foto van Elvis op de rug laat tatoeëren. Petra, als dat niet zo is, wil ik wel graag een bevestiging. Laat je haar oh. maar zien, niets, now or never. Maar een Elvis <laughs> is weer helemaal in, hè? Bij jou? Nee, bij mij niet, maar is weer in, naar ja. muziek. Ja. Toch? Jongens van de KNRM, deze is voor jullie. Je kan de stroming soms lezen De zandbank ontwijken Leren laveren Tegen de wind Rivieren verleggen door dijken te bouwen Het water temmen en denken Dat je de zee overwint Maar wat als de storm komt Als alles te veel wordt De golven te hoog zijn En ik te klein Wie zal ons dan vinden als wij zijn verloren, wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? Ik wil alles maar weten, ik wil droog door de regen. Don't go. En een held uh, die ik dan wel graag even wil benoemen. Ja, dat is onze Gerry want Gerry uh, die weet alles oh, van Gary. Ben uh, ik een held? Wat zeg je? Wat zeg je? Wat ik zeg ik je nou? Ik zeg niks. Jawel, je zei wat? Jawel, wat zei ze nou? Nou, ik kan het niet vertalen, het was een buitenlandse. Dat is een buitenlands, hè? Ze hebt Turkse cursus Ja, iets bij Ujjeng en zo. Ja, ja, ja. Dat is Chinees. Dus. Jongens, wat gaan wij doen de komende drie uur? is al de vraag. Ja, dat ja. is... Eh... Uh, er, er komt een gast straks om uh, een uur of tien. Hoe komt komt Een uur of tien. Dat zei je net, ja. ja. En dat ja. is uh, onze, onze, onze John, ja. van, uh, Plazant, John van? van Plazant. Is dat die waar we met de hele club gegeten ja. hebben voor? Ja, Ja, ja Ach, wat die hadden kunnen wat... strikken om uh, hier Als langs te Als hij maar niet over die stoel begint. Oh ja, ik hoop niet eens te luisteren, Plasho. Nee, want ik denk, ze hebben nieuwe stoelen alweer. dus hadden ja, al echt jaar, al. ja, ja, echt waar. En dat is allemaal de schuld van... Kom ik toch weer op de naam Petra. Ach jeetje. Ja, wat zij zei, die mag je rustig meenemen, die stoel. Had ze gezegd. Samen kon... met, met, met Annemiek. Maar Annemiek, zeg maar, ik smeer hem naar de wc. Ik wil hier niks mee te maken. Ja, ja, ja. jullie maar waren een mooi stel. Is ja. die, uh, <coughs> sorry, ja. die strand uh, is die nou komt hij uit België? Allee, plazant is toch iets van België? Ja, plazant is een, uh, een samenvoeging, denk, is, is een, denk ik. Een samenvoeging? Van? Allee, is de strandpaviljoen... Ik dan, denk dat dat het is. Ik is dat samengevoegd maak dan maak er maar mee. een uh, prijsvraag van. Nou, ik denk dat John het misschien zelf kan vertellen straks. Is ja, wel een bijzonder ook ja, natuurlijk. Het is, is zand. Maar het is een soort plezant. Dat een e hè. En dan pla. Daar kun je, ja, daar plezant. Kun je alles doen. Voor. Maar uh, ja, ja. Nou ja, we zullen het natuurlijk straks allemaal horen. Ja, de, de, de, de, de, de, ja het, het nieuwe seizoen het begint volgende week. Hè? Kijk, volgende want daar had het natuurlijk allemaal over hè. Toch? Ja. ja, het nieuwe, nieuwe seizoen. Volgende ah, week, ik ben er uh, zo blij mee. Ik ben ja. er zo blij mee. En, ja. en eindelijk vandaag ook weer een beetje zacht. Heerlijk, hè? En een ja, heerlijke ja, temperatuur ja. en zo. Niet meer zo koud? Ik zag jou binnenkomen. Ik denk, nou, het zal toch niet... In je gebodypeinter suit. Ja, maar je okay. Doe je dat allemaal zelf? Dat uh? ja, doe ik allemaal zelf. Is dat ik water? Je kan het zo afspoelen weer. Jawel. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja nee, dat is wel waterbestender is. Want uh, voordat je weet... Uh, en, uh, en, ve en veeg vast, hè? Moet er veeg vast zijn? Ja, ook zo. Hoe dat dan? Nou, stel dat je, dat je, oh, even denken, en gelijk loopt je mascara door, dat wil je niet. want ik heb mijn mascara vanmorgen morgen niet opgegaan nee. Oh, sorry, nee. dan, uh, dan, uh, dan ja. heb je al gevreven, denk ik. Ja, ik heb al gevreven, ja. Ja, nou ja, goed. En uh, jongens, ja, buiten, uh, buiten de, onze gast uh, hebben we natuurlijk nog pluspunten, denk ik. Ja, er zijn ook van wel dingetjes. En dat is vakantie hè, op dit moment. Oh, nou dan, dan ga ik weer. Er zijn weer. ook uh, allerlei uh, activiteiten voor de jongeren in Zandvoort. Echt leuke dingen. Allerlei ja. leuke Daar kun je alles over vertellen straks. Ja. Dus dat is ook wel ja. leuk. En nou, het weer, hebben we nog meer het weer uh, is uh, natuurlijk ook, hè, Charles? Het, weer, het ja, weer? Ja, het weer, ja. En ik heb een goede uitslag van, mijn, van, van een medisch onderzoek. Want kijk, dat is het allerbelangrijkste, kijk Ik had een hoor. beetje rode plekken om mijn, uh, oh. om, om mijn plassertje. Een beetje He? rode plek ja... En uh, dan kreeg ik een brief uh, van, uh, van uh, het laboratorium van ja, we hebben een goed nieuws. Het is toch een rode plek, het is niks kwaadaardigs. Okay. En we hebben enige sporen van lippenstift gewonnen. Ja, nou ja, goed. Nou, luisteraars, het is weer een bal, hoor, vanochtend. Oh, god, god, god, god. En Gerrie, had ik echt niet van jou verwacht. Jij met dat soort... Ja. Ja, nee. Uh, oh. Maar ik, ik voel me wel lang Ik ben wel senior, ben ik, hè? Ja, jij bent een senior. Ben ik ben echt wel senior ja, ja. En de, en dan zit ik ook nog op, op het internet. En dan ben ik wel aardig handig hoor, al zeg ik het zelf met computers. Maar er zijn toch een hoop oudere mensen die hebben, die kunnen dat die niet, hebben daar toch problemen mee. Hè? Ja. Ja. Maar dan heb ik me gemeld bij de, bij de, bij de hulpdesk. Ja, de helpdesk. Dan zit ja. ik een halve dag als vrijwilliger aan de telefoon. En, en dan mm -hmm. kunnen de mensen, kunnen dus van huis uit kunnen ze met een laptop voor zich. Of een desktop heet het. Hè, kunnen ze bellen. Zo. Als ze problemen hebben, met had ik een oud vrouwtje had ik aan de lijn. Ze zegt, ja, maar mijn computer, doet dit niet. Ik, zei, ja, vrouw, ik zeg, mevrouw, wat is het probleem? Nou goed, ze dus vertelde zo'n verhaaltje. Ik zeg, uh, druk uh, op F8. Hm. Ze zegt, hij doet het nog steeds niet. Ja, wat had ze nou gedaan? Had ze acht keer op de F gedrukt? Ja, dat, dat, dat, is niet goed. dat schiet niet op. Natuurlijk. Dat, jij, dat jij dat weet allemaal, joh. Ik weet het al. Ik, Want ik, wat die, ik heb nog heel toevallig, stond toevallig een probleem met deze computer. Ja. Ik ging net met mijn muis, ging ik te snel naar rechts. Ja. En dan toen kwam botst... de kat eruit en die ving je muis, of niet? Nee, oh. toen botste mijn cursortje mijn pijltje pijltje tegen de rechterkant aan. dan nou is de punt afgebroken. Ach, check je. En die onderin. Het is toch allemaal wat met die Willem. He. En wat moet ik hier nou mee dan? Geloof ik met die Willem ook natuurlijk. K ken ik hier wat mee? Nee, je kan er helemaal niks mee, man. Oh. Nee, maar even, ja. uh, Willem, ja. wij, jij bent ook nogal goed met computers. Ik ben absoluut niet goed. En wij kunnen bij het Senior net, kunnen wij nog wel wat mensen nog gebruiken. Ach. Die kennis hebben van de, van de internet, zeg maar. Ja, ja. Kan jij, ga jij world Wide web? Ga je jij, ga jij het hele web over, zeg maar, over heel de hele wereld? Ga jij... Dat deed ik eerder wel, maar ik heb... Uh, dus Surfen is dat, hè? Ja, Surfster. surfde ik ja. Heb werkelijk over het hele net heen. Surfing, maar op een gegeven moment, surfing, ik een gegeven moment surfing, uh, surfing, ben ik kleiner gaan wonen... en toen kon ik mijn surfplank niet kwijt. Dus oh. ik heb een uh, skateboard gekocht, dus ik surf nou wat minder. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, nou, ja. Uh, nou ja, Seniorennet. seniorennet. Onthoud de naam. Is dat officieel? Se Senioren.nl. ja, ik ken het. Ja, serieus. Ja, ja. ja, nou, dus, uh, hulp aan ouderen uh, op, op het internet. Maar ik weet ook dat uh, studenten, dat ja. heb je ook. Studenten, die doen dat ook, hè? die helpen studenten, ook ouderen. Ja, studenten. Vertelde, ja. Mm -hmm. Ja, want die kunnen als bijverdiensten, ja. kunnen ja. zij oudere mensen helpen, want die, als ze problemen hebben met de computer... Ja, heb jij wel eens problemen met de computer? Ik heb wel eens problemen, maar ik kan het soms wel zelf los. Ik weet niet, ik weet niet wat, wat hier gebeurt aan de andere kant van de tafel. Ik zie het gelukkig niemand staan schermen voor. En uh, ja, nou goed, stukje muziek maar weer, jongens. Haha, ga jij er lekker slapen, joh? Ga maar even slapen, man. Kom op. Domme in a deep and dark December I am alone gazing from my window to the streets below on a freshly fallen silent shroud of snow I The walls, their fortress deep and mighty, that only penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. Its laughter and its loving I disdain. Feelings that I've died If I never Simon Carfunkel. En je hoorde natuurlijk bij vrijdag gebeurde. En dat is toevallig vandaag. is dat. Ja. En wat ook gebeurd is. Of eigenlijk al geweest is. Jij weet daar meer van. Jij... Stop jij die fluitjes even ergens. Uh, ja. <tie> Dank u. Uh, Charles, jij ja. het uh, laatste. Had jij het over. Uh, um, nee, even opnieuw. <tie> uh, onlangs is hier een dame geweest. Van uh, Juttersgeluk. Vorige keer, ja. ja. Vorige keer. Diana Cruft heet ze. Ja, Diana. Ja. Jij Daai bent naar die. Tentoonstelling geweest? Ik ben naar de tentoonstelling geweest. Gerrie is naar die tentoonstelling geweest. Ik ben ook naar de tentoonstelling geweest. Willem is naar die tentoonstelling geweest. Nee, ik was er niet. En ik ben ook naar de werkplaats geweest van hun. In de, in de Haltenstraat ook. Uh, ja. Ja, dat dat, ja, daar zijn we even heen gelopen. Ik ben van de week met Diana... Uh, ja, leuk. Ja, ja. Uh, heb ik even een gesprekje gehad en een interviewje gemaakt. Luisteraars, uh, uh, uh, bezoek Zandvoort.niels.nl Herhouding, Zandvoort. Pundels, ik, ik, er, het riekt hier naar sluikeren Ja, sluiker, mm. Maar dan heb je dus uh, een artikel. En het begint met een beetje juttersgeluk. Ook een plastic broek. Of zwembroek voor Donald Duck. Ja, leuk. Ja. Ja, dat is toch geluk. leuk. Ja. En dat komt allemaal van de conferentie van Harry Jekkers. Ja. De Hagenaar. Hagenaar nee? oh, ja, oh, de Hagenees. Mooie Hagenoes. stad. Hagenoes achter de Duin. Ja. Die meneer. <laughs> die? Maar die, ja, die meneer. Harry Jekkers. En die heeft ook... Uh, ja, lekker meer ...over uh, de Gibraltar, de apenrots. Ja. En dan begint hij met de, dat hij zo'n bloedhekel heeft van Donald Duck... ...en dat hij het een rare eens vindt... ...omdat Donald Duck altijd in zijn blote reet loopt... ...zoals hij dat dan echt uh, hard in de, de conferentie. alleen een jasje aan, hè? Ja. Eh, eh, alleen een jasje aan, maar dan komt het gek, hè? Als hij dan gaat zwemmen, dan trekt hij alleen zijn broek aan. Een zwembroek aan. Dus ja, <laughs> ja, maar, je, maar je, je, gaan we nou echt te snel. Ja, maar... Je, je gaat van Donald Duck naar geluk. En van muziek naar plastic. Je had, namelijk een, je had, namelijk, had je namelijk een eend die heette Donald Duck. En die eend die werd getekend door Disney. Is het zo langzaam genoeg? Ja, ik vind het prima. Uh, jij moet uh, iets gaan doen in, uh, in de rapmuziek of zo. Uh. Ja, goed hè? Dit was het goed. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik had geoefend hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, jongens, we zijn er geweest. Jullie zijn er geweest. Ja. Hoe was het? Dus heel indrukwekkend, uh, allemaal, wat ze doen met plastic. Ja. Wat je doet met al het zwerfplastic. Zwerf zwerf plastic. Ja, hè? heel indrukwekkend, allemaal. Waar ja. ja. kunnen de mensen naartoe? Daar kunnen mensen naartoe, ja. maar dan moeten ze naar het Zandvoort Museum. Ja. En dat staat op het Gasthuisplein. Ja. En daar kunnen ze naar binnen. En dan moeten ze naar, Ik weet niet hoeveel het kost eigenlijk, maar daar dak uit niet voor laten. Het is niet een heel hoog bedrag of zo om binnen te komen. Ja. En dan, maar ja, het is heel leuk om te zien ja, want hoor. hij duurt tot 31 mei. Duurt oh, dat is wel heel ja, maar, ja, is maar zo... Hij is net, uh, net begonnen. Ja, maar zo lang hoef je niet te blijven. Hè. Je mag nee, je hem je niet mag. Maar wij hebben ook gezegd, de vorige keer, dat, ja. dat die dame hier was, hebben wij gezegd, we gaan hier gewoon iedere keer zijn uitzendingen, gaan we er wat aandacht aan besteden. <clears throat> dus bij deze. Dat kunnen we elke maand doen, hè? Kunnen we elke weken? twee weken. Elke twee weken. Ja, tuurlijk. Oh, dat kan ook, ja. Ja, tuurlijk. Ja, u, u kunt met de trein komen naar Zandvoort, ja. u kunt met de trolleybus komen. Wat is trouwens het verschil tussen trolleybus en een trolleybus en een politicus? Weet jullie dat? Uh, is, een het verschil, een het, het, het ja, verschil... Ja, ja, ja. Een, een politicus uh, die zit niet bekabeld. Nee, nee, nee. Het nee. zijn rails. Je bent, je, rails. Ben, je, ben, je bent wel warm, Willem. Je bent warm. Ik ben warm. Ik je je ben benieuwd naar de uitslag. Het verschil tussen een trolleybus en een politicus, een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is. Kijk. Mm. Oké, okay. Ah. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Nou ja. goed, ja. met de trein naar Zandvoort. En dan loop je gewoon door de, door de Haltestraat. En dan kom je op een gegeven moment bij uh, Nuf. Dat is een uh, horecabedrijf Aan de ja. linkerzijde, als je dus vanaf het station komt. de rechterzijde? Nee. Oh ja, de Oh, sorry. Maar een nuf. nuf is toch. Ja. Negen. De rechterzijde, dat is net ja. nummer negen. Ja. Ja. Een ei, nou. toch? Zegt u? Een ei. Frans? Nuff is een uf. Luf. Een nuf is een uf. Jij pakt ja. er helemaal geen uh, omelet van, hè? Nee, ik heb het wel gelijk. No. Een, een, nuf, een nuf is een uf? Een uf is een ei. Een uf is een ei. Ja. Ja. Een uf. En nuf is negen. Een nuf. is een uf. En en ervoor is nuf is negen. Negen. Ja, negen. Ik vind, het, ik vind het een beetje, hoe moet ik het zeggen? Zoals jullie zeggen, ik vind het een beetje schotsklinken. nuf ja het heeft, heeft wel wat hè ja maar het is toch ook bij genoeg is genoeg en nuf, en nuf is, is de nuf en ja, ja, is ook een Dat nuf. dus dan krijg je dat ook al ja. maar ik was de mensen aan het uitleggen dat ja, je dus uit, uit de haltestraat nee moet je nee. moet je naar een bij ja. nuf moet je ja. rechtsaf. Ja. Ja. en dan ga je en links af en dan, je dan in, en loop je zo naar het sambos museum ja. ja. en dan ken een de plastic show ja. de plastic er staat een over, uh, een plastic de plas uh, een kasteel staat er voor de deur ja. Allemaal gemaakt van. Allemaal. Uh, ik, wilde, ik wilde nog zeggen, wat is die Franse artiest. is dat, is dat uh, afgeleid van het uh, Jutse geluk? Plastic Bertrand? Ja Ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, hè? Nee, nee, ja. Maar goed, uh, uh, ja, ik, had, ik had dus uh, uh, wel iets uh, met Schotland, zei ik dus al. Dus ik had hem maar klaarstaan. staan. Maar jij jij lulde de weer doorheen natuurlijk. Oh, nou, je, oh, je was dan niet klaar natuurlijk. Nee, ik was nog niet klaar. Maar goed, uh, ga, draai je plaatje, willen. Je kan die zo wel, niet doorgaan. Er zijn nog diverse mensen die bellen mij net in mijn mobieltje van we hebben de stoel aan de kant staan. Ik ken niet allemaal lekker dansmuziek hier, want dan kennen we even lekker dansen in de kamer. Uh, ja, dan zou het echt naar Radio 4 moeten, denk ik. Oh, ja, ja, dat is, klassiek, ja. is dat niet klassieke klassieke? Nee, dan, nee ik, uh, ik, ik, ik bied mijn zak aan met 4 pijpen. My heart was broken My heart was broken You see Mooi nummer. De Proclaimers. Ja, nee, uit, uh, uit Schotland. Ja, Sunshine on Lead. Ja. Uh, hebben de luisteraars in Zandvoort... Uh, die uh, nu ingehaakt zijn op... Uh, Radio Zandvoort. ZFM Zandvoort. Hebben die meegedaan aan de lichtjeswandeling... afgelopen weekend. Daar denk je, Wil? Ik denk mensen? het wel, want uh, ik heb een heleboel mensen uh, gezien... die ik uh, kende van gezicht. En waarvan ik ook weet dat ze altijd luisteren naar... Uh, ja, vrijdag gebeurde. Ja, heb je ja. die wel gezien? Ja ja ja, ja, ja, ja. Oh ja, leuk. Ja, ja, ja. En, en toch wel een leuke anekdote. Uh, was jij dan? een dood? Anneke was ook dood. Ja, nee. Oh. Ik sta op een gegeven moment bij uh, uh, ik, ik liep daar, ik, Nee, Ik liep daar helemaal niet. Uh, wij, van de KNRM waren wij ook goed vertegenwoordigd voor de EHBO gevallen. Mocht er wat gebeuren, ja. er was er altijd wel een. Uh, samen met de reddingsbrigade, heen en weer over het strand. En, nou ja. Zijn er calamiteiten geweest? Hebben jullie uh, nare dingen meegemaakt? Nee, mee nee kalimiteiten. Ze hadden, ze hadden allemaal haar, dus uh, dat viel mee. Er is kaal bij. Maar uh, ik stond op een gegeven moment uh, bij zo'n koffietent... En, uh, met een enorm mooi verlichte trekker. Ik zei, ah, je... ja, jij krijgt zo het woord. Jij ah. zo het woord. <laughs> staat er een dame, staat er een dame. En ik denk, een bekende stem. Ze was aan het praten met iemand. Denk, een bekende stem. Ik ken daar ergens van. En ik zeg tegen haar... Ik, zeg, uh, ja, ik weet niet wie je bent, maar je hebt wel een bekende stem. En toen zegt ze... Ja, misschien ken je mij van de radio... Dat meen je niet. Ja, ja, ja. Ja, heb je ja luister nou even. Luister, ja, luister, luister. Ja, ja. En huiver. En huiver. <laughs> ja. En uh, toen zegt ze van... Uh, van ja, ik... Uh, <coughs> sorry. Ik... Uh, <laughs> <laughs> Zit bij, uh, bij, uh, bij de radio en dan werd het programma Goedemorgen Zandvoort. En ik. en toen ging die muts ietsjes achterover. De capuchon, hè? Capuchon, ja, ja. ja. En toen zag ik dus dat het uh, Carina was. Die ons geïnterviewd ja, heeft bij, ja. de, bij de vrijwillige ja, vrijheid. Weet uh, je nog? Ja. Zij is onze nou, reizende reporter. Ja. Van, ja, die doet het ja. verschrikkelijk leuk. Ja, en, maar in ja. ieder geval, ik zeg: morgen Zandvoort. Daar heb ik nooit van gehoord. Oh, zeg ze: Oh, oh, oh. Ik zei, welke radio is het dan? Ja, van ZFM. Ik zeg: Maar wacht even, daar zit ik ook. En toen keken we elkaar aan. En zei ze Wie ben jij dan? Ik zei, Willem een ja, nou ja, en dat was natuurlijk... Uh, maar ze herkende je Koffie van de gehad, ja, ontzettend lief. Nee, maar ze herkende nu, je niet natuurlijk. Ze herkende mij. Nee, niet. want je nee. was helemaal uh, op z'n KNRM's. Op z'n KNRMs. ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Wel, zei ik nu nog een het hè? Ja, maar het was van korte duur, want wij moesten ook weer verder natuurlijk. Maar de koffie was lekker, Carina. zo Dat wilde <laughs> ik nog eventjes hebben. Uh, eventjes en Carina die komt, uh, die komt een keertje bij ons in de uitzending om te praten ja, over leuk. de ja. uh, podcast waar ze mee bezig is. En, uh, maar goed, dat, daar kom ik nog eens een keertje op terug. Okay. Maar goed, de lichtfeestjes. Jij bent daar geweest? Ik ben daar geweest. Ik heb daar de, de start. Uh, toen, was, toen was het eigenlijk nog niet pikdonker. Maar het uh, geeft dan een wel uh, helderder beeld. Met maar wanneer is het nou pikdonker? Ja, moet je maar eens s'nachts naar de wc gaan. Oh, God, dan, dan moet je, dan je dan naar beneden dan. kijken, dan zie je pik in donker. Daarom heet het zo, hè? <laughs> Daarom heet het zo. Ja, dat is toch logisch allemaal, man. Je moet de Nederlandse taal... Je moet de Nederlandse taal je moet, je moet beter leren, Willem, jongen. Je moet het allemaal letterlijk ja. nemen. Ja, joh, ik kom hier niet van na. Letterlijk. Nee. nee. Nemen. <laughs> Goed, lampjes. Ja, luister. Ja, het was... Het was uh, in het dorp vond ik, vond er stond wat minder, stond er wat minder kunstwerk als gebruikelijk. Uh. Wat stond er wel? Wat, wat was er te zien Ik ben nou, in het dorp geweest natuurlijk. Uh, kijk, de mensen zelf, die liepen allemaal met uh, lamp ja, lampjes om. Mooie, die, ja, die hadden versierd. kostuurs allemaal lampjes, ja, kleurde lampjes, ja. kerstverlichting om hun nek. Uh, de, kerstboom, alles, alles. de kerstboom, die hebben ze thuis gelaten. Ja, gelaat, ze gewoon, hebben, ze ja alleen de, hebben al de versiering meegenomen. Alleen maar de versiering ja. meegenomen. De kerst, ja. Maar het was, dat was op zich dat wel heel erg leuk. En er was een zogenaamde family walk. Dat is de familie met kleinere kinderen ook. En dat is vijf kilometer. Zes kilometer. Vijf. Wat? Zes? Of 6? 6 kilometer. Nee, maar niet Als je wel 5 kilometer liep, dan, uh, was je verkeerd gelopen. Oh ja, nee. Ja. Ja, er waren inderdaad routes van 6. Uh, mm. Nee, 5 zie ik. En ook 10, en ook 14, en ook 18 kilometer. En 6 niet? Ja, 6 staat er ook bij. Oh, ja. Ook gek. Of 6,5. Ook 6,5 een kilometer. 6,5 staat er. 6,5. Ja, ja, 6,5. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, die, uh, die routes die brachten de, de, de wandelaars in ieder geval langs de zee. En daar troffen ze Willem Bruist. En die, ja, ja. daar ben ik. En dat was het licht in de duisternis. Licht in de duisternis. Nou, er was er ook één die zei, nou, jij lijkt me geen helder licht. Ik kon hem zien vanuit mijn, op mijn balkon, want ik heb gekeken, dus ik kon hem zien... Dus ah. ik wist dat hij het was. Dat ik ik, ik, word, word, gewoon, ik word gewoon bekeken en dan loop ik daar in mijn body paint, dat zoet met een lampje. Ja. ja. Maak nou eventjes, het was natuurlijk het was, uh, uh, een uh, goed doel, natuurlijk, wat werd nagestreven. Ja. Wat was het goede doel? Het goede doel uh, was dit keer voor het diabetesfonds. Ja. Maar dan waren er 6500 deelnemers. Ja. En wat ze ophaalden uh, voor diabetesfonds is 6300 euro. Dat is minder dan een euro. Gaat. Maar zou het, de... zou het niet zo gaan dat, dat mensen extra kunnen doneren misschien? Ja, dat kan altijd Ja, dat natuurlijk. kon ook. Dat, dat kon, dat ook. kon ja, ook. Ja, je kon okay. ook extra doneren. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, dat valt dan toch een beetje tegen met 6500 deelnemers. Ja. Dat er dan maar... Uh, dat was nou allemaal twee nou, euro. Nou ja, ik denk misschien komt het ook omdat er de deelname misschien duurder was dan men... Ja, daar heb ik net al bedragen ja, door uh, ja. insiders horen noemen. Van, uh, daar de ik echt van. Hè, want ja, gerieven, last, wat, ja, 28 euro zo'n beetje. Om en om, om nabij, ligt aan hoe ver je liep en zo. Maar dus toch, als je dan met een heel gezin gaat. Nou, dan, dan eh, ben je toch weer veel geld kwijt, toch? Ja, zeker weten. Mm. Nou, het wordt allemaal georganiseerd door uh, Le Champion. Ja. Le, le Champion. Ja. Le Champion, ja. de, of terwijl het de, de, de kampioen. De kampioen de kampioenen, toch? Dat zijn die jongens die toch ook de wandeltochten ja, doen. Ja, ze uh, doen alles, ja. ja he? op het circuit en alles en nog wat doen ze. Ja. ja, ik heb uh, nou, één keer meegedaan met het circuit. Ik heb weinig wandelaars gezien, wel heel veel champignons. Het was de tijd van de, de tijd van de champions. Ja. ja, precies. Maar goed, Willem, jij bent op strand geweest je hebt al die mensen voorbij zien trekken. Ja, wat een slier van lampjes. Dat ja, is echt helemaal. Er, er liepen mensen bij. Echt. En ik, ja, ik zeg gewoon met verwondering te kijken, en ik denk. Waar hebben die mensen die accu's? Want je moet een hele partij accu's bij hebben om al die verlichting te laten Want er waren gewoon complete kerstbomen. Echt? Ja, en, nee, en echt. Maar ook met... zwaarlichten zag ik ook. Zwaarlichten en <coughs> ook hele grote. Nee, er waren die lampen bij ons op de auto. Nee, nee. Oh, <laughs> nee, sorry. nee. Mensen hadden op hun hoofd ook, hadden ze ook uh, zwaarlichten of van die, hoe noem je dat, van die bouw, ja, ja, bouwlampen. Ja, ja, precies. Dat? Bouwlampen. Ja, dat is in de ja, bouw. Je ze toch allemaal van die hele. Maar die ja, grote is gewoon in grote spots. Ja, sport. Echt waar? Ja, echt. Ja. Niet te geloven. Maar dan moet, je na, ja, dan moet je nagaan. Echt? Maar ook mensen die, die zijn, zich helemaal ingewikkeld in de streng mensen, van het licht. Ja, ja, ja. Ik, want jij zegt dat nou, want er liepen een heel groepje van die mensen met van die bouwlampen op. Ja. En toen dacht ik, oh, zou Frans Bouwer gaan nou we ook bij ja, Dat zou best kunnen. Maar, zou best kunnen. Zonder bouwlamp misschien. Maar dat hij er toch bij loopt dan, hè? heb je even voor mij. Ja. Ik zag hem nou. laatst ik dag een Laat met een bak voor mijn uh, met, Maar dat ja. niet erbij zijn een bak bami. Oh ja, ja. Ja, hij is ja. gek op Bami. Hij is gek op Bami. Ja. ja, nou ja, goed. Uh, maar in ieder geval, het was wel een succes. Ja, het was, het was wel heel heuken. erg heuken. leuk uh, om het uh, weer mee te maken. Uh, en het is goed voor Zandvoort, vind ik het hartstikke goed. Nou, even een ander onderwerp. We hadden het net over de senioren. Net. Oh mijn god. Belt er net, terwijl jij dat plaatje draait, ja. belt er weer een vrouw. Hallo, met Celine hier. Ja. Ik krijg mijn disketten er niet uit. Wat? De disketten. Oh, disketten. Okay. Die krijg ik er niet uit. Nou, ik dus euh, gezegd van, hij heeft wel geprobeerd op een knopje te drukken. Zegt ze, ja hoor, maar de, hij komt er echt niet uit. Ik weer van, nou, dat is niet zo mooi. Ik maak wel een melding aan de leiding hier en dan komt er wel iemand langs. Oh, dat stuurde je en, in. Toen zegt ze, nee, wacht, maar ik zie het al. Ik had de schat er nog niet in gedaan. Dat ligt op mijn bureau. sorry. Die is toch wat, met die oude mensen? Ja, maar als je denkt dat je het gedaan hebt, dan... Uh... Ja. Dat is, je, ja, dat is moeilijk. Als je denkt dat je het gedaan hebt, dan word je niet meteen opgesloten. He. Nee. Dan, dan uh, nee. Dat is dat met die cellen. He, dat die, die... klopt precies. Wat je ja. Dat is toch klaar als een klontje. Ja. I came from the dreamtime. Van de dusty red soil plain I am the ancient heart, the keeper of the flame I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come For 40,000 years I've been the first Australian He came upon the prison ship, bowed down by iron chains I fought the land, endured the lash, and waited for the rains I'm a settler, I'm a farmer's wife, on a dry and barren run A convict, then a free man, I became Australian The daughter of a digger Who saw the mother load. The girl became a woman On the long and dusty road I'm a child of the Depression I saw the good times come I'm a bushy, I'm a baffler I am Australian We are one But we are ready, and from all the lands on earth we come, we'll share a dream, and sing with one. I'm a teller of stories I'm a singer of songs I am Elbert Mamatira And I paint the ghostly gums. I'm Clancy on his horse I'm Ned Kelly on the run I'm the one who lost Matilda I am Australia And the valleys On the drought and flooding Dream. ja, ja dat is wel bijzonder uh, lekkere muziek hoor dit weer ja visblij ja. ja ja ook van en ze komen uit Australië heb ik begrepen ze komen uit Australië ja uit Melbourne om precies te zijn nou tip van de sluier. wie zijn het film het zijn het, uh, het zijn de ziekers de ziekers ja de ziekers die kennen wel de ziekers ja je hebt ook de nieuwziekers wat is nou het verschil tussen de seekers en de nieuwziekers uh, de seekers zijn wat ouder ouder ja ja, ja. Ja, daar is de koffie! Ja, <laughs> gezellig. Gezellig. Gerry, wat lekker, dankjewel. Ja, luisteraars kunnen het, ja, ja, die kunnen het wel zien als ze uh, meekijken via de camera in de studio. Kunnen ze ons uh, zien genieten van een heerlijk ja. kopje koffie uh, uh, Door gerry bereid in de keuken. Ja, dit is, uh, dit is een bijzondere plek, hè? is een hele keuken. bijzondere plek. Is dat. Maar hey, er wordt altijd goed voor ons gezorgd en... Uh, de een die zit aan de calorie aan het brood. En, en, en de, de ander zit aan de vulkoek. En de andere die, die, die, die wordt overvoerd met gevulde koken. Ja. Dus, uh, maar ja, goed. Zeg, Willem. Ja. Weet jij nou uh, hoe je iemand uh, tactvol kan ontslaan? Doe eens een poging. Dan zeg je gewoon: Ik weet niet hoe we zonder, zonder jou zouden moeten doen. Ja. Maar vanaf, oh. maar vanaf maandag gaan we toch een poging maken. Dat is heel ah. netjes. Ja. ja. Die is toch dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. We zagen trouwens een, een, een drukfout in die krant staan. Welke ja. krant? Die van uh, Dinges. Deze? Ja, die krant. Eigenlijk midden op de pagina. Oh! Ja, oh. ja daar schrik ik ze van hoor, zo'n drukfout. Dat is niet te belopen. Dat, de dat is, een, uh, is nou niet de fout dat je zegt van nou. Uh, nou uh, Gilles, uh, wat is dit nou weer? Uh, yeah. We zullen het maar niet melden in de uitzending. We zullen het maar niet melden in de uitzending wat we ontdekt hebben. Want, uh, yeah. Maar even dit. Ja. De prijsvraag. Je gaat het ja. weer mee maken. Je gaat ja. weer mee maken. Ja, de prijsvraag is dit, uh, dit keer, luisteraars. Uh, uh, uh, we, zeiden, uh, net over de, we hadden het over de nieuw ziekers of de ziekers ja. Die kwamen uit Australië. Ja. Ja. Welke, bekende groep, welke bekende groep komt er nog meer uit Australië? Dat vind ik een oh. hele goede goede vraag. He? Mooi. Ja, hele Zou mooie vraag. Maar weken. U kunt ja. al met z'n allen mailen, u kunt whatsappen, u kunt... Uh, u kunt je kunt om... messagen, uh, en, en je kunt het, uh, je kunt het uh, ja, via de studio, via, hebben we wel whatsapp, maar hoe dat precies werkt. Weet ik, je mag ook bellen natuurlijk. Nou, Wil je bellen, bel dan mee, ja. We zijn razends benieuwd of mensen dat ah. weten. Welke bekende groep? Het is wel een groep. Ik heb, dan heb ik al een beetje uh, verklapt dat het geen artiest is, losse artiest is. Het is een groep. Een groep is ook een artiest? Een groep, nou ja, een groep, een groep is een artiest, ja, dat zijn de, artiesten. Net als de band. Dat is meer fout. Dat meervoud. is ook een groep. Ik was zo moe van mezelf zo. Ik weet, niet, ik weet niet wat. Uh, wat de Gerrit zit nou iets te tikken. Je bent al aan het kijken wie. Uh... Ik ben stiekem aan het kijken. Ja, maar ik wil wel ja. verklappen. Het, het mag wel het, niet, het, maar... het, zijn, het zijn vier personen. Ja. En het zijn allemaal mannen. Ja. Maar meer ga ik niet vertellen. Oh. en ze passen allemaal in een potje. En dat moet ook, want ze willen allemaal bij het raam zitten. Precies, precies. Yes. Oké. Okay. Goed. Jongens, ik kijk naar buiten en ik kan eigenlijk niet anders zeggen als, uh, wat voor, als ik het heb over wat voor een dag is het is vandaag. weet niet. Het is vrijdag ja nee ja het is vrijdag dat is vrijdag nee het is nee kijk en dan, het dan is, gebeurt het dus, dus uh, vrijdag gebeurde en de zon schijnt en eigenlijk ja eigenlijk is het een perfect day just a perfect day drink sangria in the park and then later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 Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you, oh, such a perfect day, you just Soul. You're going to reap just what you sow Ja, wie kent hem niet? Ja. Zeg ik dan maar. Nou, wat is dit nou weer? Oh, ik zie het al. Het weer komt eraan. Cheryl Ja. Het weer weer. Ja, en ik werd vanmorgen wakker. Ja. Dat is wel, dat, ja, oh, oh. Op zich geen bijzonderheid natuurlijk. Nee, is het nee, zo zo is wel fijn dat je dat... Uh, en ik ga naar beneden. En dan ben ik, normaal ben ik al... Ik heb nog zo'n ouderwetse gashaard. Huh? Zo'n ouderwetse gashaard. ja. En als ik dan de afgelopen weken, nou zeg maar rustig de afgelopen anderhalve maand, als ik naar beneden liep. Lekker aansteken. Dan meteen die gashaard aan, want dat was, dat, snor, ik heb een snor hè. Ja. Dan hingen er de ijspegels in. stokken, Ja. Oh jee. Ik dat ik binnen kwam. Maar het was koud. Schok. Ja. <laughs> Echt waar? Zo koud nou, hoor. koud jongen. Oh, koud jongen die in de kamer. Ja. ja. Nee, maar goed. En het kwam vanmorgen beneden. Ik dacht, dat kan gewoon helemaal niet aan. Nee. Nee, Het was dus een, uh, een graad of 12, geloof ik, of zo, ja. uh, buiten toen al. Ja. En dat is nou de goede mededeling, luisteraars, die ik voor u heb. Want het uh, wordt het, uh, zeldzaam zacht deze vrijdag. Met de topmaxima van maar liefst 17 of 18 graden. Op wow. sommige, ja, op sommige plekken. Hmm. Een opmerkelijk zwoele wind uit het zuiden voelt, er voert namelijk lucht uit. Aan uit Spanje. Ik zet even de leesbril op. op. Ja, doe, doe het maar, want die zit aan het telefoonboek te kijken. Anders dan, uh, denkt u van, uh, hij is het weerbericht van vorig jaar aan het voorlezen. Ja. Vrijdag wordt dus een, uh, echt een zeldzaam zacht in het land. En de zon schijnt regelmatig en er waait een matige zuidelijke wind. En die zuidelijke wind die zorgt natuurlijk voor die aanvoer van die heerlijke warme lucht. Dat was de stoomboot van Sinterklaas die ze terug Ja, die is heen. even aan ja, het pak hè? Pakjesloos, uh, zes, hè? He? Nou, ja. ja. Heel anders uh, uh, was dat vandaag exact 40 jaar terug... want toen werd uh, de Elfstede toch uh, gereden oh, ja. in Friesland. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Dat weet ik ja. ook nog ja. wel, ja. ja. <tie> maar jij, jij kwam niet verder in één stad, hè, toch? Uh, ik heb uh, ik een verkeerde afslag... en toen uh, uh, uh, kwam ik over op een heel groot meer, dat weet ik nog wel... en toen kwam ik aan in het plaatje Kloten. Met 1 O. Ja, in Zwitserland. Nou, het ja. Is, maar het is wel hartstikke mooi daar, hè? Ja. In kloten. Heel ja, het is mooi kloten daar. Ja. Ja. Ja. Hey, luister, in gebieden die grenzen aan koud water en ijsvlakte... wordt de temperatuur beduidend minder hoog. Nou ja, op de wadden eilanden Daartegen. Ja, daar blijft het graden koeler. En ook in een deel van Friesland... zal de temperatuur een flink aantal graden achterblijven... bij de rest van Noord-Nederland. We gaan naar de zaterdag... Dan blijft het deels bewolkt helaas. Maar er zijn ook nog wat zonnige perioden tussendoor. Dus dat, dat geeft de burger weer moed. Ja. Het wordt weer zacht. En dat is, uh, dat is wel zeer aangenaam. Dan kunnen we lekker de ramen open hebben. Dan hoor je nu ook. Anders hoor je de meeuw en de zenuwen natuurlijk. Ja. En dan hoor je ook... Vogeltjes fluiten. Vogeltje fluiten. Mm -hmm. uh, het wordt uh, ongeveer 14 graden. En er wordt ook nog een, uh, een regenband verwacht. Die uh, tijdelijk even voor wat regen zorgt. Een regenband? Ja, een regenband, ja. Zo staat het in het uh, bulletin beschreven. Het, ja. ja, een regenband. Een regenband. Nou, ik heb helemaal geen band met regen. Maar goed, ik heb meer band met nou, de die, zon. Die trekt over. Een band, regen trekt over. Maar en van wat vakant kant komt de wind dan? Uh, uit het zuid-zuidwest. Ja, ja. Oké. Okay. En mijn meest matige wind. Ja, heel fijn. Nou, dan vooruitzichtig tot 25 februari. Ja. Het zachte en wisselvallige weer houdt aan. Oh, leuk. Lenteweer. En dan heb je het echt over de spring. Hè? Lenteweer. De spring. Spring is in the air. Ja. Dat is nog een beetje ver weg, Willem. Dat kan ik je niet mee maken. Maar de, ja, dan zeggen ze altijd, spring is in the air. Dan zeg ik altijd, why should I? Ja. Ja. Maar dat was het weer, vrolijke vriend? Ja. Andere vrolijke vrienden. Ja, zeker. Nou, dat vind ik fijn. Ik ben er blij mee. Met het weer ben ik altijd blij. Ik, maar... Want, uh... ik kan me wat leuks nog vertellen van de afgelopen periode. Even los van het weer. Ik ben... Ik ben uh... De vorige maand ben ik vijf kilo kwijt geraakt. Oh, en? Ja, nou, ik heb ze deze maand weer gewonnen. Dus. Ach, gelukkig. Ik wil zeggen, we kunnen natuurlijk een bericht uitdoen. Hè? Natuurlijk van, uh, ja. Ja, nou, hartstikke fijn. Ik ben, uh, ik ben heel blij mee. Dus, uh, maar goed, we gaan naar de klok van tien uur. Dus uh, ik kan nog wel even een, een nummertje maken. Even een nummertje maken. Dat vindt Gerry niet goed. Jawel. Ik vind alles goed.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 Tomorrow finds us together right here The way we are Would you mind sharing the night together? Oh, yeah Sharing the night together oh, Yeah Sharing the night, oh, yeah. night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you Oh yeah, alright Cause I like feeling like I do and I see it, it rising You're liking it, I'm liking it too Oh yeah, alright Like to get to know your better Is there a place where we can go? Alone together and turn the lights down low and start sharing the night together Whoa, yeah. sharing the night together Ja, je luistert naar nou, Vrijdag gebeuren. bij van en Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis. De Charles zit daar en Gerrie zit daar. En Joke is in de Canada. Joke, nog bedankt voor de, de foto. In de sneeuw, hè? Joke is ingesneeuwd. Ze zegt, ik zit erin tot aan de oksels. Nou, Mijn dan. hemel. Dat is, een, dat is een hele eind. Ja. Ja, wij hebben het niet. Wij krijgen niet zoveel sneeuw. Nee. Nee. nee. Ja. nee hier, hier, in het het, zo... hier in het westen nog geen vlok. Ja, misschien Mits. een beetje natte sneeuw Nou, of nat, ja. ja. Watervlokken. Ja. ja. Wat ook te geven. Het nou, is in het noorden van het land, dan ze en niet oosten. Wat ah, is Maar nou, toch een, een gezellig gezicht wel. Ja, ja, het is leuk. Maar we gaan even naar de laatste minuut uh, en dan gaan we snelder weer ingooien. Dan wachten wij op de gast van Tine. One, two, three, let's go! Ik denk ik gewoon er even een stukje ochtendgymnastiek in. Ja, heel goed. Als luisteraar eens. Ja, als luisteraar is er eens, ja, luisteren nu is er eens kijken naar het gezicht van Charles. <laughs> Dit is Lady Kaka trouwens, hè? Ja ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, tot na de reclame, de boodschappies, het nieuws. Alle ellende in de wereld. Maar wij blijven gezellig je. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.